Er zijn wereldwijd nu meer dan 100.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit... die het aantal besmettingen en slachtoffers sinds het begin van de uitbraak bijhoudt. Ruim 1,6 miljoen mensen raakten tot nu toe besmet met het virus. Het werkelijke aantal besmettingen ligt hoger. Niet iedereen wordt getest. Sommige overheden zijn niet transparant over het aantal besmettingen. En ook de manier van tellen is niet overal hetzelfde. In verschillende Spaanse ziekenhuizen worden baby's direct na de bevalling bij de moeder weggehaald als die is besmet met het coronavirus. Dat gebeurt ook bij een vermoeden van een besmetting. Voor de kersverse moeders is dat hartverscheurend, vooral omdat het soms dagen kan duren voordat ze hun kind kunnen aanraken. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie weegt het risico van besmetting niet op tegen de schade als kind en moeder van elkaar gescheiden worden. Daarom wordt aangeraden dat moeders maskers dragen als ze worstvoeding geven.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 Body quite like yours You really make it hard to keep my cool Every time I put my eyes on you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 Dude, <laughs> dude.